uh, goedemiddag allemaal. Het zijn er niet zoveel allemaal. We zijn met z'n uh, zessen. Um, dit is het Bartimeus iPhone iPad vragenuur van vrijdag 2 augustus. En van een zeer warme zolder. Het was net 31,6. Maar ik hou het vol. Ik hou gewoon vol. Um, wat gingen we doen vanmiddag? Uh, we beginnen met de vragen die binnengekomen zijn bij iASk. Dan ga ik. Ik begin met een heel simpel appje dat heet Is It Dark Outside. Dan mag ik even een coole plek gaan opzoeken en dan gaat Nens aan de gang met Access Notes. Geen goedkope app, maar ik hoor eigenlijk alleen maar goede berichten daarover. En eh, daarna kom ik met de app File Browser. Dan gaan we verder met de vragen die binnenkomen tijdens de chat, hè, dus die bij jullie allemaal opkomen. En we eindigen weer met de valreep en dan gaan we heel gauw naar de schaduw en een koud biertje. Oké, okay, ik laat even de microfoon los voor dringende opmerkingen. En dan gaan we beginnen met de i-ask vragen. Goed, geen dringende opmerkingen, trouwens ook geen i-ask vragen. Dus dan begin ik... Met het appje Is It Dark Outside? Is It Dark Outside? Dat was een appje dat Dirk mij al zond een paar weken geleden. Ik kon hem eerst niet vinden. Maar als je op Is It Dark zoekt, dan vind je hem toch wel uiteindelijk. Het is eigenlijk een, het is eigenlijk een grapje. Het is een heel simpel appje. En die vertelt jou gewoon wanneer de zon op en onder gaat. Is It Dark? Is It Dark? Is het dark? dark Outside? Is het dark outside? Nou, wat zien we? Is die T-back outside? De vraag of het donker is buiten. N-O. N-O. N-O. Geen idee waarvoor dit staat. Je kan er ook verder niks mee. Knop. En een knop. En dan is het op. En als we op die knop drukken. Dun knop. Dan krijgen we boven een dun knop. Is die t outside? Is het dark outside? Latitude. De latitude? N-52. 31 voet 01 Longitude E5 27 voet 28. Wat hij hier probeert te vertellen is uh, mijn locatie, dus de coördinaten: 52 graden, nog wat noorder uh, breedte Is het zo? Oh, en wat zei hij nou laatst? E5 5 Vrij. graden en... 27 voet 28. En uh, 5 graden en nog een beetje uh, Oosterlengte, zegt hij dat trouwens Mont ook? E5 27 voet 28. Dat zegt hij er niet bij dat het oosten. Lengte is, maar dat maakt niet uit. En vervolgens deed en no. 2 augustus 2013. Dat is het vandaag. Time 15:09. Dat is het ook. Sunrise. Zonsopgang 5:57. Sunset. Zonsondergang 21:31. 21:31. Knop. Http://zitakoudside.com. Knop. En een verwijzing. Knop. Naar een uh, website. En een knop. HTTP. Knop. Die mensen inziens verder helemaal niks doet. Dus uh, het enige wat je met dit appje kan. is kijken wanneer de zon opgaat en weer onder. En dat kan gewoon handig zijn. voor uh, mensen die echt helemaal niets meer zien. en toch graag willen weten wanneer ze het licht aan moeten steken. Oké, okay, dat was wat mij betreft. Uh, is it dark outside? Verder geen vragen over is it dark? Hij was trouwens gratis. Doelt dat er in de opzomming van jouw locatie een soort Chinese mevrouw iets roept? Het graadteken misschien. En dat valt inderdaad wel op, maar dat heb je zelf niet. Ja, ik zal even kijken. Standaardtaal en 11. Als je hem op standaardtaal hebt staan, dan pakt hij die geluiden meestal mee. Kijk kijken. E5, longitud en 52. Controle toets los. Ik zet hem even op. Standaard taal. U.S. Standaard taal. US. Ne U.S. Nederlands. Zo, kijk, en nu zou hij het niet meer moeten doen, echt. Longitude. E5. 27 voet 25. Kijk, nou is hij weg. Ik had de standaardtaal in de rotor op Nederlands staan en eigenlijk moet je hem gewoon op Nederlands hebben staan. Dan heb je dus geen last van die taalwisselingen. Dan herkent hij van alles en dat zit hij dan keurig uh, tussendoor. Klopt, dat kan ook heel hinderlijk zijn als je op Safari of in Safari bezig bent met websites en de, taal, de taalattributen. Dus de, de, de, de, de, zeg maar de, de taalwisselingen in een website staan verkeerd. Dan krijg je de meest vreselijke dingen te horen. En dan is het dus heel handig om Nederlands in de rotor te zetten. Zodat je die taal ook kan kiezen in plaats van de standaard taal. En dan ben je dat soort onzin kwijt. Oké... Okay, um, Mens, dan mag jij met Access Notes. Uh, ik ben een heel nieuwsgierig, ik hoor het wel. Ja, ik hoop dat het allemaal te verstaan is, want ik moet dus een hele opstelling maken. Wat ik heb gedaan is, uh, Access Notes heb ik uh, gekocht, of nee, Tom heeft hem eigenlijk gekocht. Voor 17,99 vind ik eigenlijk een beetje duur uh, voor een app dan. Uh, maar ik ga laten zien wat ik ermee kan, of wat je ermee kan. Wat ik er wel bij gebruik is even een uh, Bluetooth uh, toetsenbordje. En ik ga even mijn... Vrijdag 2 august, augustus, ontvindel. Wat, wat is er op thuisknop? Instellingen. Appis, Access accessnoten. Oké. Ik hoop dat het te verstaan is. Dat ligt een beetje... Ik heb een leuke opstelling te maken, maar... Of dat gaat lukken weet ik niet. Oké. Okay. Um, het is een uh, iPhone uh, appje. Uh, ik heb een iPad. Uh, maar dat maakt niet zoveel uit. Ik zet hem op twee keer en dan zie ik ook uh, de dingen vergroot. Ik loop even het scherm door. Het eerste scherm waar je binnenkomt. En dat heet als eerste heeft hij een koptekst die heet All Notes, oftewel alle notities. En vervolgens de add knop oftewel de add knop, oftewel een nieuwe note of een nieuwe notitie toevoegen. Zeker. Dan hebben we hier een synchronisatieknop, een sync knop. En dat is synchronisatie met Dropbox. Search, zoekveld. Dan het search, oftewel het zoekveld waar ik in kan vullen als ik een notitie zoek. Dus ik kan door mijn notities heen snuffelen. Dat vind ik altijd een hele mooie optie als dat kan. Sneltoetsen. Je hoort hier mijn uh, notities die ik heb gemaakt. Ik heb hier een sneltoetsen. Nieuwe noten. Een nieuwe noten, oftewel een nieuw notitie. Text. Ja. En uh, links onderin zit een settings-test, oftewel de instellingen, daar ga ik zo naar terug. Favorietes. Ja. De favorieten knop zit in het midden, en daar kan ik uh, notities toevoegen die ik, uh, nou ja, die ik favoriet maak, bijvoorbeeld. Ja. Of bijvoorbeeld dat, die ik maar favoriet maak. Ja. Ja. Ja. En de helpknop. Uh, de helpknop vind ik, uh, ja, vind ik uh, wel leuk, want daar zit onder andere je handleiding in. Dus hoe het werkt en uh, uh, er zit ook een klein stukje ja, video in, zeg maar, waar je wat mee kan doen. Uh, wat wel mij opviel in de help bijvoorbeeld, is dat uh, je kan in, uh, in de app zelf, in Access Note, kun je woorden zoeken. Maar in de help van hun kun je dus dat niet toepassen. Dat is een beetje jammer, dat zou ik wel handig vinden. Ik uh, loop weer even terug naar de settings-knop, de instellingen. Daar druk ik nu op. Settings, oh notice. Ik loop even dit scherm door. Ik heb een terugknop, dat heet All Notes. En dan ga ik weer terug naar alle notities. Settings. Door de koptekst settings. Dropbox settings. Text. Dropbox settings. Enable syncing. de Syncing. Op. Ah. Enable syncing, oftewel synchronisatie uh, aanzetten. Dat kan je hier aan of uitzetten. Heel goed. De logout staat hier nu. Ik heb al ingelogd in, uh, op mijn Dropbox. Dus als het goed is, uh, stuurt u dat daar nu naartoe. Application settings, koptekst. Dit is een koptekstje, van, uh, dat het over de app-instellingen uh, gaat. Noten-text-size. noten tekst size oftewel no size daar kan ik uh, de, hoe noem je dat, de lettergrootte aanpassen. Persoonlijk vind ik dat er niet heel erg grote letters in zitten, maar um, ja, het kan, uh, hij heeft drie formaten. Ik heb hem nu op zijn groot staan, ik vind het wel prettig. Ergische tilt-sensitivity. Uh, device tilt sensitivity, oftewel het, uh, als ik mijn uh, apparaat. Uh, hoe noem je dat beweegt. Hoe sensitief of hoe moet hij zijn? Hoe gevoelig moet hij zijn om dat, uh, op daarop te reageren? Dat kun je instellen. Hij staat volgens mij standaard op 5, daar heb ik hem ook op gelaten staan. Dan, de spelcheck. Uh, ja, die heb ik aangezet en ik heb hem uitgezet. Ik weet niet helemaal precies. Of die wel wat doet, ja, of nee, in de Nederlandse taal. Uh, maar ja, ik heb hem maar aanstaan. Order notes niet. Dan uh, order notes bij. Oftewel, ik kan ze hier ordenen. Ik zal het even opengooien. Order, order notes, check it last edited. Ik kan als last edited, oftewel laatst bewerkte. Daar staat die standaard op. Dan zeg ik alphabetical. Nou, dit spreekt hij heel raar uit als alphabetical, oftewel uh, alfabetisch volgorde, kan ik hem ook neerzetten. Um, in plaats van dat ik nu direct, zeg maar, uh, of dat ik terugloop met mijn uh, snelnavigatie naar de settings-knop, kan ik ook op de escape-knop drukken. Settings, En kom ik in het uh, scherm terug wat ik hiervoor heb gebruikt. Ik zit dus nu weer in de settings-instellingen, die heb ik nu doorgenomen, dus ik ga er nog een terug met mijn escape-knop. All -notes. En ik zit in all notes. Ik ga even een nieuwe noot maken. Knop. Ik pak de ADD-knop, oftewel de add-knop. Nieuwe noten? Ik ja. tekstveld. Je hoort dat het direct in het tekstveld staat. Ik probeer nu wat te typen, dat gaat natuurlijk niet want ik moet uh, omlopen naar, omzetten naar uh, bewerken. Tekstveld. Oh. op tekstveld, snel navigatie uit. Oh, ik zit, kom, waar ben ik. Oh, dat is, context. dat gaat goed. Ik glibber hier ook van alle uh, dingetjes af, volgens mij. Kom, doe eens wat. Strandeer, kijk. op, action. Nieuw noten, all notes. Ik zit in een nieuwe notitie. Daar zitten weer de terugknoppen, all, all notes, oftewel alle notities. Uh, de settings, uh, De koptekst, nieuw noten, omdat ik een nieuwe ben geworden. Dan heb ik een action knop. Daar kom ik zo op terug. Even op, dan heb ik hier een, een review-on-knop en een, een review-off-knop. Tenminste, die kan ik indrukken en dan verandert die in een off-knop. Review-off-knop. Um, hij staat nu on, vandaar dat ik er ook niks mee kon doen. Die zet ik even op off. Text field. review of. Wat het verschil is tussen review-on en off. Uh, als je hem off zet, dan uh, kun je hem bewerken. Als je hem on zet, dan kun je hem niet bewerken. Review betekent dat je hem... Uh, uh, hoe noem je dat? Hoe leg je dat in het Nederlands netjes? Ehm... Um, Um, nou ja, nakijken. Ik weet niet helemaal hoe je dat moet uh, benoemen. In ieder geval, hij staat nu op uh, review of. En vervolgens kan ik hier dingen typen. Hallo. Hallo, Stelveld. Nou, je hoort dat hij stelveld. Ik loop terug. En eigenlijk alle normale functies die ik gebruik op het toetsenbord kunnen, kan ik hier ook gebruiken. Um, ik loop even terug. Snel navigatie uit. Snel navigatie. Review of action. Ik ga even naar de action knop, die gooi ik even open. Action. Wat kan ik doen? Ik kan in de action knop, vind ik, delete oftewel verwijderen. Uh, find, find in note. Find in note, dat is uh, zoeken in een notitie, dus je gaat op zoeken naar een woord bijvoorbeeld. In de tekst. En dan zet je je voor dat woord, als je die gebruikt. No. Find previous, oftewel uh, vind vorige, dat, dat heeft te maken met je zoekopdracht. E-mail als tekst. No. E-mail als tekst, uh, as, dan ja, als, als tekst. Um, dat doet hij netjes, dan gaat hij gewoon de mail-app uh, openen en dan, kun je, dan is de tekst alvast ingevuld. E-mail als eventueel. Je kunt hem ook uh, e-mailen als attachment, oftewel als bijlage, dus dan uh, wordt de tekst meegestuurd bij een mail als bijlage en dat is een TXT bestand. Wat ik daar wel uh, lastig of niet lastig, wat ik wat minder vond, is dat er staat uh, uh, wacht, iets van uh, gemaakt met mijn access note of zoiets. En ik dacht, nou, misschien kan ik dat ergens weghalen, binnen instellingen, access note. Maar uh, dat is nergens te bekennen. Er, is geen, er zijn geen uh, binnen instellingen, geen access note instellingen. En uh, ik krijg het dus niet weg, tenzij ik het handmatig weghaal. En dan hebben we de printknop nog. Uh, printer, print is natuurlijk afdrukken, dan moet ik wel even vertalen willen voor het Nederlands. Rename, oftewel een naam wijzigen. Ik kan uh, zeggen, ik wil dit een andere naam geven. Nou, als ik er geen naam aan geef en ik zeg, oké, okay, sla maar op. Of tenminste, ik sla niet eens op, ik loop gewoon terug. Ik ben klaar met mijn notes, ik ga terug naar mijn al notes of... Alle notities. Dan houdt hij uh, de standaardnaam aan nieuw Nood. En als ik een tweede aanmaak, Nieuw Note 1, Nieuw Note 2 en dat soort dingen meer. Hier kan ik hem eigenlijk een naam geven. Ik druk er even op. Ik kom een nieuw schermpje. Dan staat hij direct in het tekstveld waar ik de nieuwe naam kan invoeren. Ik noem dit even test. En ik geef een enter. En als ik uh, nu even terugloop, hoor ik ook dat de koptekst veranderd is in test. En uh, voor de rechts vond ik in die action knop nog een cancel knop. Oftewel, ik wilde niks oh, mee. Notice, annuleren. Ik druk weer even op mijn escape knop. Oh, Dan. Notice, um, dat, uh, ik heb het al over gehad, over, die, uh, over dat bewegen van, van je apparaat. Van wat uh, hebben ze erin gedaan? Ze hebben gedaan van. Oké, okay, als je een tekstje opent. Oh, ik zal even twist. test openen De onderkant van de plute, test. Als ik hem um, ietsje naar uh, wat is het, rechts hel. Of uh, om haar schuif, uh, nou, hoe noemen we dat omzet? Even of even op. Even op. E Nee, als ik hem iets kantel naar links of naar rechts, dan gaat hij naar de vorige of de volgende noot. Ik moet zeggen, net ging hij heel vlotjes en dan vond ik het heel lastig dat hij dat deed. Want dan zat ik in de ene noot en dan uh, draaide ik hem ietsjes en toen plop, zat hij al in de andere notitie. Dat vond ik een beetje lastig. Uh, en nu doet hij het op het moment, uh, heeft hij gewoon daar niet zoveel zin in. Dus ik weet niet helemaal waar dat aan afhangt. Um, dan nog een ander voordeel is dat er sneltoetsen zijn. Die sneltoetsen vind je terug in de, in, de, hoe noem je dat, in de handleiding of de help van het apparaat, maar ik heb ze even in het Nederlands omgezet. Dat de alt optie vast in combinatie met de volgende toetsen. Je houdt. Nieuwe notitie, naam wijzigen. Je houdt de ALT vast, of de OPTION. ALT en de OPTION zijn gelijk op het Mac-toetsenbord. In combinatie met letters. Als je de C erbij indrukt, dan kan je een nieuwe notitie maken. Druk je de ALT-R, Alt dan kan je de naam wijzigen. Druk je de ALT-T, dan spreekt hij de titel van de notitie uit. Doe je ALT-F, dan kan je het zoeken gebruiken. Dus zoeken naar een woord in je tekst. En als je Alt-G gebruikt, zoek je naar de, of dan zoekt hij de vorige. Als je Alt-J gebruikt, ga je naar de vorige notitie. Als je Alt-K gebruikt, ga je naar de volgende notitie. Uh, wil je tekst geselecteerde tekst laten voorlezen, dan doe je dat met Alt-S. En met Alt-M kun je markeren als favoriet. Dat zijn eigenlijk Snelpuntze. Snelpuntze. de sneltoetsen die voor dit appje Snelpuntze. precies zijn gemaakt. Uh, wat vind ik er? Eigenlijk, een notitie-appje vind ik dat die, uh, nou eigenlijk heeft Dirk me dat ooit gezegd en dat ben ik eigenlijk wel met hem eens, dat het handige is dat je twee zoekfuncties zeker erin hebt zitten en die zitten hierin. Vandaar dat ik het een prettige app vind. Uh, kijk, het is niet zo moeilijk om een andere notitie-appje uh, uh, te vinden die niks kost of minder kost, uh, Maar dan zou ik wel willen dat ze een zoekopdracht hebben, dus een zoekopdracht om te zoeken binnen je gemaakte notities. En uh, dat je binnen je notitie naar een bepaald woord kan springen. Dat vind ik dus prettig als dat in een notitie uh, appje zit. En dat zit hierin. Hier wil ik het even bij houden. Misschien zijn de mensen die daar uh, nog wat aan willen toevoegen. Of uh, wat willen vragen of wat dan ook. Ja, ik had een vraag. Um, ik hoorde je dus uh, in, in uh, uh, taken, of hoe, hoe heette dat, zeggen dat je dus een... Uh, Zoekwoord kan intikken. En vervolgens had je uh, previous, dus zoek uh, vorige. Maar kun je ook doorzoeken. Dus een, een, een next, die ben ik niet tegengekomen. Uh, ik zal er eens eentje proberen. Snel toetsen. Dat was uh, even, command, nee alt. Ik haal die command en l alt door elkaar. Zoeken is alt f. En vorige zoeken is alt g. Dus ik doe even alt f. F, zoeken, vriend. Oh, dat is review op tekstveld. Review of. Alt F. Alt A, select all. Je moet de review wel of hebben om, uh, om iets te kunnen vinden, hè, want anders kan je het niet bewerken. Uh, ik zeg iets van het woordje de. Dat zal er vast wel voorkomen. Alt, note Dus ja. Dus staat hij achter het eerste woordje de. En als ik nu de alt en de g doe. Alt F, select all. Ja, wat hij eigenlijk doet is. Uh... Note F, snel Ha, heb ik. Volgens mij heb ik het woordje dummer één keer erin staan. Oh, dat is lastig. En het woordje naar, zie ik. Alt F. Alt F. zelect al. Naar. Alt op het? Nee. En als ik Alt G alt F. doe. Ze nee. al. Nou, of ik nou alt F of Alt G doe. Not het, snel ze. Hij zet hem iedere keer weer terug naar uh, zoeken. Dus uh, ik dacht van nou als je dus die uh, alt g gebruikt, dan kom ik op het vorige woordje naar en dan weer naar en dan weer naar dat hij rondloopt. Dus ik dacht dat het niet nodig zou zijn. Nee, oké, okay, dat is goed. En dan zoekt hij dus gewoon iedere keer met alt-f, zoekt hij uh, de volgende keer dat het woord voorkomt. Nou prima, dat wilde ik even weten. Ziet er goed uit. Misschien een beetje hoog geprijsd. Maar het is wel, uh, nou ja, wat, wat jij en wat Dirk ook al zeiden, daar kan ik het niet anders dan mee eens zijn. Die zoekfuncties. Oké, okay, zijn er nog andere mensen die hier iets over willen weten of iets over te zeggen hebben? Ik me herinneren dat volgens mij Dirk deze zelf ook al eens behandeld heeft. En een van de grote voordelen was volgens mij ook dat als je meerdere notities in bewerking zou hebben en je gaat terug naar een notitie, dat die dan... ...ergens in de tekst zijn een plaatsen waar jij het laatst was. Dat was ook een groot voordeel uh, wat ik me daarvan herinner. Ja, wij vroegen ons inderdaad af of Dirk hem al had gedaan. En wij konden het, dacht ik Nens, jij had ze gezocht en niet terugvinden. Dus vandaar dat we hem maar weer op het programma hadden gezet. Ja, dat klopt. Dus ik zal het nog eens nakijken, maar... Dan... Moet dan in de, een, de eerste of de tweede ofzo zijn geweest. Die niet geïnventariseerd zijn. Oké okay, ja die dingen gebeuren. Die kunnen gebeuren als je al uh, bijna anderhalf jaar bezig bent denk ik. Maar dat geeft niet. Uh, nou dankjewel Nens. Uh, wat mij betreft kunnen we dan naar de volgende. Ik laat het microfoon nog één keer vrij. Ik zie dat Dirk ook aanwezig is. Goedemiddag Dirk. Uh, ja Dirk kan uh, alleen maar luisteren. Dus die kan ons niet uit de brand helpen wat excessnoods betreft. Maar we hebben hem in ieder geval nu weer een keer gedaan en uh, ik heb hem dus nu inderdaad ook en ik ga hem ook zeker gebruiken oké, okay, dan heb ik de microfoon vastgezet voor het volgende onderdeel eigenlijk was ik van plan om vandaag de VLC media player te doen ik ben best enthousiast over de Windows versie van dat uh, stukje software, het is open source, dus het is gratis en iedereen die kan en wil zou er eventueel aan mee kunnen programmeren het is een, uh, een media speler die werkelijk Tenminste, dan heb ik het over Windows. Uh, alles kan afspelen. Alle formaten uh, hangt, uh, maakt niet uit wat voor, voor, ook als het om audio gaat, of het nou uh, mono, stereo, um, quadro, uh, 5.1, 7.1 is. Hij doet het allemaal en als je computer dat aan kan, dan werkt dat ook nog. Ik heb dat geprobeerd met... Uh, ...met uh, DTS-audiobestanden, uh, dus die, die Dolby Surround-audiobestanden... ...en uh, ook met, uh, met films. Het gaat helemaal prima. Uh, we hebben een periode gehad dat hij ontoegankelijk was, maar dat is redelijk opgelost. Dus voor Windows kan ik hem, iedereen die een beetje wil prutsen... ...met uh, alle soorten formaten zeker aanraden. En, uh, een paar weken geleden verscheen een mededeling dat hij ook voor de voor iOS-platform was. En ik heb hem gedownload en hij zag er in eerste instantie goed uit... Maar het blijkt dat hij alleen maar uh, videobestanden video afspeelt en geen audiobestanden. En daarnaast heb ik ook nog uh, gemerkt dat het... Ik kan, ik kan hem koppelen met Dropbox, dat gaat prima. Maar uh, andere, op andere manieren bestanden binnen te krijgen, dat lukte mij helemaal niet. Ik ben er vanochtend een, uh, een uur mee aan het prutsen geweest. En toen had ik zoiets van, ik word hier een beetje gek van, ik hou er maar mee op. Gaan we maar wat anders doen vanmiddag. En dat is dus de file browser geworden. Uh, ook een aanrader van, uh, van DERK. Nou, ik ben er uh, een behoorlijke tijd mee zoet geweest. En uh, ik ben uh, best enthousiast. Dus we gaan er wat aandacht aan besteden. Adkiezer, mail. Sluitadkiezer. Ja, niet dus. Reeltiem. Weer is de key. Hierin ik ben teletrek browser. Zo. Hier is de file browser. File browser. Oké. Okay. Um... Ik ga eventjes naar het scan. Top 2 van 5. Favorieten. Top 1 van 5. We hebben onderaan hebben we de bekende tabbladen waarvan één favorieten, scan. Top 2 van 5. Scan. Geselecteerd, locaties, Drie, tab, locaties 3 van bladwijzers, tab, bladwijzers, van 5. configuratie, configuratie. Tab, 5 van 5. Ik heb al wel ontdekt dat uh, het eigenlijk nauwelijks te doen is om hem helemaal te bespreken hier, want daar zijn we de hele tijd bezig en dat, dat was ik niet van plan vanmiddag. En daarnaast heb ik het zelf, ook al ben ik er al een tijd mee bezig geweest, nog niet nauwelijks de helft van de app uh, kunnen bekijken. Maar ik ben wel enthousiast, want ik zie dat ik er van alles mee kan delen. We gaan even naar configuratie. Platform, configuratie, tab. Configuratie, koptekst, voorkeuren. Opslag slash thumbnails. Admin instellingen, koptekst. Admin instellingen. Admin wachtwoord. Instellen, knop 1 van 1. Opstart wachtwoord. Instellen, knop 1 van 1. File browser informatie, koptekst. Versie. 291 File Browser Over knop 1 van 1 Meer uitleg Website. Meer uitleg Website. Daar ben ik vanochtend als eerste naartoe gegaan. Omdat ik zoiets had van: Wat kan ik hier nu mee? Je krijgt dan een keurige uitleg. Uh, hoe je um, bestanden kunt delen. Want je kunt dus met dit appje, als je het goed doet. Uh, bestanden die op je NAS staan bekijken als je die hebt, bestanden die op je Mac of op je Windows PC staan. Uh, noem het allemaal maar op, hij doet het allemaal voor je. Alleen moet je er dan wel voor zorgen dat, die bestanden ook, dat je die bestanden ook deelt. Um, als je naar de website gaat van de bouwer en de naam is mij even ontschoten. Ik kan er dus zo wel even op dubbeltikken, dan komen we vanzelf in Safari. Um, dan moet je dus uh, wel ervoor zorgen dat jouw computer ook uh, bestanden wil delen op het netwerk. Daarvoor moet je een aantal dingen doen en dat wordt keurig op de website beschreven in stappen wat je allemaal moet doen om bijvoorbeeld op de Mac of op de Windows uh, PC mappen en bestanden delen met het netwerk. Um, Vertaald door ICANN-localise. Favorieten. Top. Nou, van vijf. facetten Top. Locatie. Bladwijzers. Top. Locaties. Het um, De, tap, de tabblad waar ik voornamelijk mee bezig ben geweest, is het tabblad Locaties, want dat vond ik het meest interessant. Geselecteerd. Locaties. Top. 3 van 5. Ik ga even mijn toetsenbord weer gebruiken, want ik kan nauwelijks navigeren met mijn vingers. Bladwijzers. Top. Geselecteerd. Locaties. Top. Okay, 3 van 5. Is geselecteerd. Wezig. Knop. Ik zit boven een wijzerknop. Dan kun je dus locaties verwijderen of verplaatsen. Locaties. Koptekst. Voeg toe. Knop. kun je locaties toevoegen. Lokale bestanden. Koptekst. Lokale bestanden. Mijn bestanden. We gaan even kijken wat daarin staat. Dat is een mapje. Mijn bestanden. En ik kan Sluiten. u alvast vertellen dat je daar dus ook uh, bestanden die je van het netwerk plukt, plukt naartoe kunt kopiëren. Mijn bestanden. Koptekst. Selecteer. Knop. Bestand. I.O. W archieven, 17 juli 2013, 0-10. U.S. Engels. We zullen even kijken wat hij hier staat. Web archief. Bestend. Point.io. July 17, 2014, 0-10, 44, 42.9 kilobytes. Dit is dus een bestand. Als ik hier op dubbelt tik, dan wordt het geopend en dan kun je het gewoon bekijken. More Info. Bestand. More Info. Gaan... Standaardtaal. U.S. Oh. Nederlands. We gaan weer even naar Nederlands. Map. Super Mental Voice. 2 augustus. 2013, 12, de, 53. De grap is, is dat ik. Uh, dit is een map, Supermental Voice. Die was ik vanochtend aan het kopiëren. Maar dat duurde, uh, duurde nogal lang. Dus die heb ik onderbroken. Ik denk ook. Bestand. Welkom, Weer Meringvo. Dan krijgen we nog een bestand. Taak, knop, en een taak. Bladwijzers. Knop. En taak. Knop. Die taak die doet nu niks omdat ik niks heb geselecteerd. ik stond even voor de grap. Map, map Supermental Voice. 2. Mering bestand. Selecteer. Ik zal knop. even de selecteerknop aantikken. Gered. knop en nu ga ik naar bestand. rechts. Mering vol. Map. Super mentovol. En die dubbel tik ik en wat je nu ziet is als bestand. ik verder naar beneden, hè. Mering vol. Taak knop. Selecteer geen knop. Kopieer 1 Je hoort dus al. Selecteer geen, dan gaat de selectie weer op uit en kopieer één. Hierin zie je dat dat keurig geselecteerd is. Select taak knop. Meer info, als taak, ik hier op knop. taak klik, Attentie, verwijder 1 knop. verwijder 1 verplaats, 1 verplaats 1 annuleren en knop. annuleren, dat is wat ik kan als ik op taken klik, mijn bestanden taak. Knop. Ik ga even terug naar boven sluiten. Knop mijn bestanden, gereed. Knop ik doe even gereed, want ik ga even verder niks selecteren. Bestand meer info, map ik open team. Als ik augustus, ik nu, 2. sorry als ik nu dubbel tik op de map, een open team, super mental voice, mijn bestanden. Terugknop. of Selecteer. Lege lijst. Taak. Knop. Hij is Legerlijst. want ik heb dus, als ik al zei, het kopiëren. Mijn bestanden. Terugknop. Gestopt. Ik ga even terug. Mijn bestanden. Sluiten. Knop. En een sluitenknop. Locaties. Wijzig. We zijn weer terug in de locaties. Locatie. Voeg toe. Lokale. Mijn bestanden. Wat ik dus aan uh, het uh, begin van de middag heb gedaan is... Um, in mijn uh, Windows 7 gekeken of ik uh, al um, um, delen aan had staan. Dat had ik aanstaan. Vervolgens heb ik een map gedeeld. Er wordt al keurig aangegeven op de website hoe je dat moet doen. Maar ook dat had ik al gedaan. Toestel type pictogram. Je hoort achter Mijn Bestanden een, uh, ik versta niet precies wat hij zegt, maar een of andere knop. En als je daarop tikt, dan op je, open je ook dat Mijn Bestanden. iTunes Sync. iTunes Sync. Toestel type pictogram. Heb ik verder niet naar me gekeken, want ik uh, heb op dit moment niet aan iTunes hangen. Fotobibliotheek. Fotobibliotheek. Toestel type pictogram. Als ik hierop tik, dan kom je in je eigen fotorol op je iPhone. Externe bestanden. Koptekst. Nu krijgen we de externe bestanden. Ton PC. Dit om te verbinden. En hier hoor je dus Tom PC. Dat is de naam van mijn PC. Toestel type typapictogram. Ik ga even verder met dit scherm. Favorieten. top. Een van vijf. En nu ben ik weer beneden. Toestel typapictogram. Ik uh, klik op dit I icoontje. Attentie: Verbinden met TomPC. PC. Textveld. Ik krijg Bewerkbaar. een nieuw schermpje. Verbinden met Tom PC. Textveld. Be Gebruikersnaam is Tom. Ik heb geen wachtwoord aangezet. Wordt wel aangeraden natuurlijk, maar ik had daar vanochtend even geen zin in. Annuleren. Knop. Verbinden. Knop. En een verbinden knop. Tom PC sluiten knop. Nu heb ik een paar mappen gedeeld. Tom PC delen toevoegen knop. Eigenwerk. Een map eigenwerk. Populair en een map populair. Users. Users dat is een map die als je uh, delen over het netwerk aanzet uh, op je PC die eigenlijk altijd al ziet. daar hoef je niks voor te doen. Bladwijzers knop. Vernieuw knop. En een vernieuw knop. Zoek knop. Vernieuw, en mocht je mappen hebben toegevoegd op je PC uh, om te delen, dan moet je even hier op vernieuwen klikken. Bladwerk. users Populair. We gaan even naar de map Populair. Populair. Map. Beatles. 6 mei 2011. Oké. Okay, PC. Populair. Selecteer. Knop. Hier hebben we weer de selecteerknop. Als ik die dus dubbel tik, dan kan ik hier de mappen die hieronder verschijnen stuk voor stuk selecteren en kopiëren naar bijvoorbeeld uh, naar de iPhone. Map. 10cc, 6 mei, map, ANA, 6, map, Aldi Meola, 6 mei 2000... Laten we dat maar eens doen. Aldi Neola, populair, terug, Aldi Neola, selecteer, knop, map, Elefant Gypsy, 6 mei, 2... Elegant Gypsy. Elegant Gypsy, Aldi Meola. terug, Elefant Gypsy, selecteer, knop. bestand, 01 flight over Rio, mp3, 6 december, 2... Meer info, bestand, 01 flight over Rio, bestand, jo, die 0, 2, bestand, Metango. ik zal die gewoon eens even op dubbel tikken. Elefant Gypsy, Aldi Meola. En hij gaat nog afspelen ook. Uh, ik wilde dus inderdaad een hele map selecteren en kijken wat ik daarmee kon. Dat, uh, dat kostte te veel tijd, dus dat heb ik niet gedaan. Ik zet even mijn iPhone zachter. Zo. Elefant Gypsy, context. Ik kan beter even de muziek stoppen. Waar is mijn iPhone? En zo. Gaan we weer even wat harder zetten? Selecteer. Bestand. 01 Flight Over. Meer info. Bestand. Hier zie je dus Nootstuze al een staan. Ik ga Aldi even naar Neola. boven. Ik ga even terug. Aldi Meola. Populair. Terugknop. Nog even terug. Want ik zat tenslotte. Populair. Helemaal goed. Terugknop. Nog even terug. Tom PC Sluiten. Ik heb nu, als ik dit nu sluit, maar ik blijf weer even inzitten. Uh, ik heb een tablet audio erbij gekregen. Waarin ik een, een redelijk bedienbare audio. Of eigenlijk redelijk, gewoon een goed bedienbare audiospeler heb. Waarbij ik. Net als bij de uh, muziekspeler in de iPhone en door het nummer heen kan queueën. Ik kan een volgend nummer kiezen als ik er meerdere geselecteerd zou hebben en het vorig nummer. Nou, daar worden we alleen maar blij van, toch? Um... Tom PC. Delen toevoegen. Eigen werk. Populair. Nou, eigen werk is Eigenwerk. ook een map met muziekjes, maar dan eigen werk. Daar zul ik jullie niet aan blootstellen. Populair. Maar ik ga nog even de map populair in, want ik had hier ook even snel net populair. een mapje ingezet met wat documenten. Een tekstdocument, een Word document en een PDF document. En een tekstdocument heb ik al even kunnen proberen, dat doet hij goed. Maar ik ben dus heel benieuwd wat er gebeurt als ik een Word document of een PDF document open. En nou, ik neem jullie graag mee in deze test. Populair. Selecteer. Map, map, map. Al die map, map, map. Even snel, het is de map documenten. Map. Bob Dylan, 6 mei 2011. Of dit 20, werkt. 44. Rij 14 ja, tot en met 21 dus. van 100. Map. Kerven. 6 mei. Map. Carlo de Wijs. Rij 19 tot. Map. Clark. Stel. Map. Nog een. Cole. Rij 24 uh, tot. David R. Johnson. Map. David Sand. Map. De Dijk. Map. De baasje. Map. Dionne Work. Map. Dyer Streets. Ja, ja. Map. Diversen. Map. map. Documenten Daar is de 2 map, augustus. 2000. Um, documenten. Populair. Nu ga ik even naar beneden om deze map te vernieuwen. Toe naar home. Zoek vernieuw knop. Dat noemen we vernieuw. En we gaan naar boven. Populair. Documenten. Selecteer. Bestand. ADO. mededeling Meer info Bestand. Adreswijziging. TXT. Meer knop Beknopte handleiding van de Filezilla Server. Doc. 30 oktober 2010. Wat hij hier zegt is beknopte handleiding van de Filezilla Server. Dat is een FTP-server. FileZilla maakt niet alleen um, Firefox en het programma Thunderbird, maar die maakt ook een FTP-client en een FTP-server die wat mij betreft ook gewoon goed zijn. Ik ga dit doc-bestandje proberen te openen. Bezig. De installatie spreekt voor zich en in principe hoef je geen wijzigingen tijdens de installatie aan te brengen. Je kan ervoor kiezen de server te beveiligen met een wachtwoord. Nadat de server voor de eerste keer opstart zal je Windows Firewall een melding geven. Je kan... Nou, je hoort dus keurig dat hij het Word-document prima voorleest. De knop de handleiding van de Philips Deze handleiding is gebaseerd op de configuratie ja, in dit geval. helemaal prima. Ik ga naar beneden. het symbool Rensel van Buur. Klaar. Je FTP-server is met één. Dat naar ook 29. Oké. Okay. Klaar. Kom. De knop de handleiding. Hey, nu zou het leuk zijn als ik terugkom. De knop de handleiding van de files De knop. Ah van de filosofie van server. Heb ik een probleem? Ik kan niet meer terug. <laughs> Daar hadden we niet op gerekend. De mobiel NL netwerk. Even kijken. Deze handleiding is gebouwd. scroll scrollend. Ah. Toolbaar pasen. Toolbaar pasen. scroll. Voeg toe. Knop. Bladwijzers. Dank. Knop. Wat we dus hier zien is dat ik een blad. Voeg toe. Knop. Een voeg toe. Toolbaar scroll home. Scroll home. Toolbaar pasen. Knop. Page up, Toebar, down. Page down, waarom ik die net met mijn toetsenbord toeba, scroll end, scroll end met mijn toetsenbord niet zagen weet toeba, ik niet. Toeba, toeba, voeg toe, Bladwijzer taak. Kopiëren symbool, renzo taak. Knop. Ik ga even naar de Attentie. takenknop. Snel kopiëren. Knop. Snel kopiëren. E-mail bijlagen knop. Ik kan hem als bijlage e-mailen. Annuleren. En annuleren. Knop. Dat is wat ik er hiermee kan. De knop de handleiding van de ze las onderaan scherm. Kopiëren symbool taak knop. Bladwijzer, voeg toe. Toets, toevoegen page up. Toolbar passet down. Toolbar scroll end. Knop. Toolbar, toolbar passet up. Toolbar scroll home. Knop. Ik ga eventjes kijken of ik hier nou weer uit. Maak ook de mappen aan die je op je surf 2. Kopie. Klaar. Je dat naar ook -ok Klaar. Je ftp's. Kop het symbool. Renzo van Buren. Pagina 4 van 4. het symbool. Nou. De knop de handleiding. Van de Filosrelas. Deze handleiding is gebaseerd op de configuratie van de... Ik zit dus nu even een probleem, want ik kom hier niet meer uit. Altijd leuk, hè? Live, het is live, man, zei ze dan vroeger. Van de file, deze. in dit geval. Kopierig symbool, Renzel. Kopierig Nederlands. Nee, ook de Escape werkt niet, dus ik ben bang dat ik het gewoon even via de. Nop shared folders bent en activeer deze. Kopierig symbool, standaard. Kopierig symbool, Renzel van. Klaar, je FTP. Dat naar 29. De knopte. Nee. Dus het betekent even dat ik hier gewoon uitga. Thuis. En dit zullen we even moeten uitzaken. En misschien is er iemand die weet wat dit is. File browser. De knop de handleiding. De knop, de knop. van de filage server. De knop de handleiding. De knop de handleiding van de file server. Dok. Koptekst. Documenten. De rugknop. Nou is hij er wel. Ja, documenten. Nou goed. Populair. We hebben hem weer. Um, wat ik nu wilde proberen is wat er gebeurt met een pdf document. Documenten, selecteer, bestand, meer info, bestand, adiotik, bestand, adreswijziging, meer info, de, knop de handleiding van de Filosrelas server, meer bestand, radar 32.007, pdf, 2 oktober, 2007, nou, dit is dus een pdfje, een, een pdfje en radar was het uh, blad van uh, onze vorige woningstichting waar we van huurden. Bezig. Dus dat is K. Deze radar op. A. Pacht 2, pacht 3, pacht 4 radar. 3 bewoners, blad september 2007. Jaargang 10 Samenleven. Weglating steken. interview met Jelle de Haan. Even buurten bij. Weglating steken. sorry. Samenleven. Weglating steken. interview met Jelle de Haan. Wijkwagent van de Kustwijk. Jelle de Haan is wijkwagent van de Kustwijk. Wonen praktisch. Hij is een beetje traag. Samenleven. En ik kan, ik kan niet helemaal uh, goed onderscheiden of je het helemaal goed kan Bonen lezen. Praktisch. Want ik heb maar, uh, kan maar een paar keer uh, even kijken of ik pagina's heb. Pagina 4 van 4. Samen, pagina 3 van 4. Pagina 2 van 4. Pagina, pagina 1 van 4. 4. Samenleven. Weglatting. Bonen praktisch. Het lijkt erop alsof hij redelijk leesbaar is. Pagina 4 van 4. Ja, hij springt dan meteen naar pagina 4. Dus het zijn een, uh, dat is een klein blaadje. Dus um, wat je wel vaker ziet met die pdf's is dat je een hele lange uh, regel hebt die hij dan ook in één klap gaat voorlezen. Dat kan het nadeel van dit soort uh, dingen zijn. Um, ik merk dat ook wel in, in andere uh, appjes waar je in een pdfje wil lezen. Maar hij kan het in ieder geval wel aan... Samenleven. En nu gaan we eens dus kijken steken. of ik er weer een uit kan komen. Jelle de Haan. Samen. Pagina 4 van 4. Samenleven. Nou, hetzelfde probleem. Ik ga er dus maar weer even uit. En er weer in. Browser. Of dit een bug is. Uh, ik heb dat ook wel eens met. Uh, File browser. Sluit kiezer. File browser. Als ik. Um, File browser. Um, Samenleven. Vanuit een lacht mail lacht een. een um, in deze raam op. open. In deze radar Ah, oh, nee. wacht even. Ik via... heb ik ook wel eens dat ik op de een of andere manier de knoppen niet kan vinden. Inhoud vernieuwen. Noemen we het zo. In deze radar A. Oh, ah. Ponen praktisch. Nou. Samenleven, de iPhone weg, heeft het nu wel heel radar, oh, erg moeilijk. In deze radar oh, A. Ah, ik probeer het nog een keer. Om een file browser, radar 32007 pd. Ja, dan ben ik weer terug. terug. Oké, okay, um, ik heb vanochtend dus ook geprobeerd om via dat selecteren. en uh, nee, dat uh, werkt ook niet. Het zigzag, dat doet hij ook niet. Want dan zou ook de Escape op het toetsenbord moeten werken en dat, uh, dat doet hij ook niet. Um, Even kijken, wat was ik aan het zeggen? Oh ja, ik, uh, wat ik net al zei, als je dus selecteert en dan uh, mappen aantikt, dan zie je dus onderaan dat je ze kunt kopiëren. En uh, dat werkt dus ook, behalve dan dat ik het niet helemaal heb afgemaakt met een uh, nogal een grote map. Want dat nam nogal wat ruimte in beslag en die ruimte had ik op mijn iPhone niet meer. Um, documenten kun je ook lezen, dus het, kan... het is even lastig uh, hoe je daar dus weer uitkomt. hebben we dus nu net ontdekt. Maar uh, het kan dus wel, dus als je bij je documentenmap op je computer kunt, als je die dus gaat delen, dan uh, kun je dus op deze manier uh, op je iPhone even snel je documenten bekijken. Ik weet niet, uh, dit gaat dan via het, uh, het netwerk hier in huis. Ik weet dus niet of, uh, uh, ja via NAS moet dat ook kunnen, dat heb ik niet gedaan. We gaan even nog kijken tot slot van dit verhaal uh, even helemaal terug en dan naar het hoofdscherm weer populair. Tom PC. Tom PC. Sluiten knop. Sluiten knop, dat doen we ook maar even. Omdat ik nu audio alleen maar bedieningen wijzig. Een Windows PC heb toegevoegd. Hier heb je die audiobedieningen. Configuratie. Top. Bladwijzers. Locaties. Top. Ik ga dus weer even drie van naar locaties. Geselecteerd. Locaties. Top. 3 van 5. Oké. Okay. Wijzig, knop. Locaties. Voeg toe. Een locatie toevoegen. Ik wil je even daar nog de mogelijkheden van laten zien. Annuleer. En dan is Knop. het zo'n beetje klaar wat mij betreft wat dit appje aangaat, want meer had ik er zelf nog niet aan ontdekt. Nieuwe computer. Koptekst. Nieuwe computer. Bewaar. Knop. Een bewaar. Selecteer PC. Mac. Time capsule. Airport extreme. Nas drive of cloud opslag. Koptekst. Geselecteerd. PC. PC. Mac. De Mac. TC. De TC. Nas. Een NAS. Dropbox. Een Dropbox. Skydrive, Een Skydrive Box. Geen idee, Box. WebDAF. WebDAF. Voer mijn PC-naam of server. compagnie, Kom of een IP-adres in. Nou, hier krijg je dan dat hij staat op PC. Adres. Tik hier. Textveld. Uh, en dit is verder ook allemaal goed toegankelijk, alleen ik merkte dat ik kwam er niet uit. Hij zei iedere keer dat ik vergeten was iets in te vullen. En ik had voor mijn gevoel echt alles ingevuld. Toen heb ik voor de zekerheid nog een keer, ondanks dat hij geselecteerd staat, op pc geklikt. En toen deed hij het wel. Het is maar even voor degene die dit uh, wil gaan uitproberen. Oké, okay, jongens, meer kennis over dit appje heb ik nog niet. Maar um, ik vind hem zelf, uh, Derek schreef dat ook al, uh, ik vind hem zelf erg leuk. Ik heb geen NAS, dus ik kan het op die manier niet uitproberen. Uh, om, om te kijken of je ook van buiten... Uh, ...bij al je bestanden kan, want dat moet dus op deze manier lukken. Maar dan wel graag met een wachtwoord. Uh, ik wou het dus wat uh, Foulbrowser hier betreft bij laten... ...behalve dat ik nog even de prijs moet noemen en die is ergens in de 4 euro. Een vraagje, alleen dat ze je nog niet ontdekt hebben... ...maar dat heb je bij sommige van dit soort apps wel. Bij Taak zie je dan vaak ook nog een optie Openen Met. Dus dan uh, zou je bijvoorbeeld een... ja nou, Bruno... Uh, dan zou je bijvoorbeeld, en verder hoorde ik je niet. Uh, maar ik begrijp wat je bedoelt, daar heb ik ook naar gekeken. En wat ik uh, vond, was inderdaad wel dat je hem als een attachment aan een e-mail kon hangen. Maar uh, niet openen met. Ik weet ook niet, daarvoor heb ik er tekort mee kunnen spelen. Wat er gebeurt als ik dus de, de bestanden uh, uh, op mijn iPhone zet... dus kopieer naar mijn bestanden... of ik dan met een andere app erbij zou kunnen. Dat heb ik nog, daar heb ik nog geen idee van. Je hebt je wel, wel de mogelijkheid kunnen zijn... dat je ze eerst op je iPhone moet zetten... en dat je dan pas meer uh, mogelijkheden krijgt. Oh, oké, okay. ja. Ja, nou, ik blijf er in ieder geval mee spelen... want ik vind het... Uh, ik zei net al, ik heb weliswaar geen NAS... Maar uh, het, het is de, de, de, eigenlijk de eerste uh, uh, filebrowser. Voor mijn gevoel die echt een beetje ook doet. En wat ik graag wil. En ook een beetje toegankelijk is. We hebben er al eerder eentje hier gehad. Kan ik me nog in een paar maanden terug. Uh, die Daniel ook op afwijzer uh, had gezet. Die helaas ook niet echt helemaal toegankelijk bleek. Deze lijkt mij dat wel te zijn. Dat soort dingetjes. We het C-Drive. En, en ik heb er nog wel een paar meer. Die dus ook, zeg maar, via een soort uh, FTP-verbinding vanaf je computer, dus, zeg maar, de andere kant op kunnen uploaden. Maar dit uh, ziet er wel uh, heel leuk uit, inderdaad. Want als hij inderdaad alles doet, dan kun je al die andere browsers weggooien. En dan kun je het hier gewoon mee doen. En dan heb je ook niet een veelheid aan gekke dingen waarvan je eigenlijk ook maar weer denkt van ja, ik heb wel van alles, maar wat gebruik ik er nou precies van? Ja, ik moet even nog één ding kwijt. Ik was vanochtend heel raar, de eerste keer toen ik uh, de website inging via de, de app, hè, dus via de configuratie. Toen ging dat allemaal prima. Toen zag ik meteen eigenlijk staan wat ik moest doen. De tweede keer niet meer. Toen dacht ik van ik doe het op de website via mijn Windows PC... En daar moet je een keuze maken of je uh, het, uh, de handleiding wil zien... Uh, om het, het delen aan te zetten voor uh, de Windows of voor de Mac of noem maar op. En dat is weer zo'n vervelende combo box die je met alt-pijl naar beneden moet openen. En dan je keuze maken en dan weer met alt-pijl omhoog sluiten. Want als je gewoon er doorheen pijlt, dan je kent dat wel... dan springt meteen uh, de nieuwe website uh, voor en nou, dat is alleen maar lastig. Dus alt-pijl naar beneden. Uh, um, ik weet niet of uh, Dirk had ook nog eventjes in de chat had gevraagd. Uh, kan je niet met zigzag uh, met twee vingers terug? Ja, nee, uh, ik wist niet dat Dirk dat was. Ik kon het net verstaan door, het, door de Engelse stem. Uh, nee, het, uh, want dan zou de, de escape uh, op het toetsport ook moeten werken. En dat heb ik net inderdaad allemaal geprobeerd. Zowel de escape als de zigzag. Alhoewel met deze kleverige handen is een zigzagbeweging wel heel erg lastig. Uh, misschien nog even, want Dirk, ik dacht dat jij dat ook wist. Je hoeft niet per se te zichzaggen. Je kan gewoon scrubben, dus gewoon heen en weer. En dat kan zowel verticaal als horizontaal. Dus je hoeft niet per se die zet te tekenen. Maar dat werkte dus hier niet. Oké, okay, nou nogmaals, de andere tabbladen heb ik nog niet bekeken, maar dat ga ik zeker doen. En uh, dat kan maar zo zijn dat dit verhaal in de chat vervolgd gaat worden. Um, ik weet niet of je nog... Even kijken, dit moet ik even zelf lezen. Ja, hij zegt de zigzag doet het wel, dan krijg je een terugknop. Nou, dat zou betekenen dat de, de zigzagbeweging een andere beweging is dan de scrubbeweging. Nou, dat zal ik eens uitproberen, ik had dat nog niet ontdekt. Oké, okay, nou als er verder hier geen vragen meer over zijn, dan gaan we gauw naar de vragen uit de chat en de valreep. Want het wordt hier nu wel heel erg heet. Mensen, pak de microfoon. Nou, niemand wil hem hebben, echt niet. Oké, okay, nou dan zijn we zo rond vieren klaar, dat is mooi. Uh, dan wou ik uh, de, de diehards die toch zijn verschenen vanmiddag in plaats van aan het zwembad te liggen. Hartelijk bedanken voor, uh, voor jullie aanwezigheid en uh, hopelijk uh, spreek ik iedereen volgende week weer, maar dan graag vanaf een koele zolder. Een goed weekend en tot volgende vrijdag